Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag opnieuw demonstraties in Tunesische hoofdstad Tunis. Van der Laan pakt leiders van Ajax aan. En Nationale Ombudsman onderzoekt preventief fouilleren. Het is zwaar bewolkt vandaag, het is regenachtig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 7 graden in het noorden en 10 in het zuidoosten. In de loop van de avond wordt het vanuit het west droger. Morgen ook bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden en namorgen droger en iets kouder. Eerst naar Tunesië. In de hoofdstad Tunis heeft de politie ingegrepen tijdens een demonstratie van een paar duizend mensen. En daar is ook tramgas bij gebruikt. Correspondent Nicole Fever is in Tunis. Nicole, wat is de situatie daar? Nou, wij staan vlakbij de demonstratie van een groep uh, jongeren die nu door de straten loopt. Je hoort uh, helikopters hierboven. Mensen staan op de balkons te kijken wat er gebeurt. En de jongeren die scanderen de tekst van het uh, Nationale Volkslied. Ze zeggen we willen vrijheid en we willen een nieuw land. Nou, vanmiddag wordt er een uh, nieuwe regering uh, gepresenteerd. Dat uh, zou over een half uurtje moeten gebeuren. En daarin uh, zijn een aantal oppositiepartijen vertegenwoordigd. Maar lang niet allemaal. Nou, uh, ja, het is nu afwachten hoe de situatie gaat ontwikkelen. Die nieuwe regering die heeft als eerste taak te zorgen voor rust en stabiliteit... want zo ver is het land op dit moment nog lang niet. Ik heb begrepen dat die demonstranten er ook tegen zijn... dat er nog mensen van het oude regime in die nieuwe regering zouden komen. Het lastige is natuurlijk dat uh, dit regime had nooit zo lang kunnen blijven zitten waren het niet dat er toch ook aanhangers zijn, mensen die voor het regime gewerkt hebben. En als je die allemaal buiten spel zet, is de oppositie dan sterk genoeg om de leiding van het land over te nemen. Ook de aanhangers van de president, de verdreven president, die zullen toch een plek moeten krijgen in deze regering. Dat zeggen ook eh, mensenrechtenactivisten, mensen van de oppositie, analisten... Die, uh, ja, die zeggen je die kunt dit land niet verder opbouwen als je niet alle groepen vertegenwoordigd ziet. En dat betekent ook het daadwerkelijk van de president. Straks dus meer over die uh, nieuwe regering. Hoe wordt er opgetreden uh, sinds, sinds het, uh, ja, het regime uh, veranderd is? Uh, ja, wat je ziet is dat uh, aanhangers van de, uh, de verdreven president... die proberen ja, hun terrein een beetje vast te houden... En, ja, die vechten met burgerwachten, mensen die hun wijken uh, verdedigen. Het leger die probeert ook uh, de orde zoveel mogelijk te handhaven. Maar ja, die zijn daar eigenlijk niet voor. Die hebben zich nooit met binnenlandse aangelegenheden bemoeid. En nu hebben ze dus een volledig andere taak. Moeten zij juist toezien op uh, de veiligheid in de straten. Ja, en als je kijkt naar de politie, sommigen zijn aanhanger van, uh, van het oude regime. En die worden toch meer als een verlengstuk van het oude regime gezien. En die hebben niet zozeer het vertrouwen van de bevolking op straat. Kun je in die gespannen situatie als verslaggever je werk doen? Nou ja, je merkt dat, uh, dat het wat lastiger wordt. Het is een beetje een loterij op dit moment. De eerste dagen kwamen dag we vast te zitten in een wijk waar gevechten uitbraken, waar we niet meer uitkwamen. En nu merk je dat sommige mensen op straat gewoon heel erg bang zijn. Niet precies weten wie we zijn. De politie erbij halen. Ja, En zo zijn we net meegenomen naar een uh, politiebureau waar we erg ons best hebben moeten doen om daar uh, weer weg te komen. Ja, je merkt gewoon dat het, dat het lastiger wordt.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 maar benadrukt dat de club ook zelf verantwoordelijkheden heeft... in de aanpak van de harde kern. Een deel daarvan houdt zich ook bezig met drugshandel... en andere criminele activiteiten. Vliegtuigbouwer Airbus heeft vorig jaar... twee keer zoveel vliegtuigen verkocht als in 2009. De Europese fabrikant kreeg vorig jaar voor het derde jaar op rij... meer orders dan de Amerikaanse concurrent Boeing. In totaal werden 574 vliegtuigen besteld... tegen een waarde van ongeveer 74 miljard dollar.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 Dat heeft de Nederlandse Bank bekendgemaakt. Daling begon in de tweede helft van 2009. En komt mede door de oplettendheid van winkeliers. en de extra aandacht van politie en justitie. Ook wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten afgenomen. Er zijn er vorig jaar 750.000 aangetroffen, zegt de Europese Centrale Bank. En vooral bankbriefjes van 50 en van 20 euro worden nagemaakt. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 ...zaken gehad in het verleden op Schiphol, waarbij bijvoorbeeld een vrouw in het kruis werd getast of, uh, of, of dat soort vervelende dingen zijn gebeurd. Het moet dus op een hele nette manier gebeuren, maar ook een belangrijke vraag is wie wordt wel gefouilleerd en wie niet. Mensen kunnen hun ervaringen, positief of negatief, kwijt op de website van de Nationale Ombudsman. Er wordt vooral gefouilleerd bij grote evenementen of wanneer ongeregeldheden worden verwacht, dan controleert de politie op wapenbezit. De Grieken, die in november bombrieven verstuurden aan verschillende westerse ambassades, die staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Ook de Nederlandse ambassade was toen doelwit. Die verdachte zijn lid van een anarchistische organisatie. Correspondent Connie Keesen in Athene. Vanochtend de eerste zitting, Connie. Hoe is het gegaan? Nou, nogal chaotisch en met veel spanning in de, in de rechtszaal. De negen verdachten die, uh, die werden voorgeleid... die kwamen meteen met allerlei eisen... voordat de rechtszaak eigenlijk goed en wel uh, kon beginnen. Ze eisten namelijk een open en eerlijk proces. En ze wilden dat hun sympathisanten en familie die uh, de rechtszaak wilden bijwonen... niet hun paspoorten uh, zouden worden afgenomen. En dat ze geregistreerd zouden worden. En dat hun handboeien zouden worden afgenomen in de rechtszaal. Nou, daar ontstond een hele discussie met de rechters. En uiteindelijk zijn, euh, hebben de negen verdachten gezegd... wij verwijderen ons uit de rechtszaal... want we willen dat eerst deze eisen aan onze eisen tegemoet wordt gekomen. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Is er wat meer bekend geworden bijvoorbeeld over hun motief... Nou ja, de, de, hun motieven zijn, zijn niet helemaal duidelijk. Ze hebben niet echt een, een duidelijke ideologie. Ze noemen zich uh, Stadsguerilla, die zich verzet tegen het systeem, de staat. Ze willen dus een revolutie ontketenen. Uh, en in de proclamatie die ze na uh, de bombrieven hebben uitgegeven... verklaarden ze ook dat ze uh, andere activisten in andere landen... Uh, wilden oproepen verzet te plegen tegen de staat. Nou ja, eigenlijk is dat ook een beetje gebeurd, want in december... Uh, zijn er enkele bomaanslagen geweest in Italië uh, door waarschijnlijk Italiaanse anarchisten. En dat duidt ook een beetje aan dat er he, internationale contacten zijn tussen in ieder geval Griekse anarchisten en Italiaanse. Ja, veel aandacht uh, voor de rechtszaak heb ik ook al begrepen. En natuurlijk zijn er speculaties over de ijs. Wat wordt er zoal gezegd? Ja, nou, voor uh, het lidmaatschap van, uh, van een terroristische organisatie... waar ze onder andere van woord, uh, voor worden aangeklaagd... daar kun je al tenminste tien jaar voor krijgen. Verder zijn er ook aanklachten als wapenbezit... en natuurlijk het plegen van aanslagen. Uh, maar goed, het hangt een beetje van uh, de bewijzen die de politie uh, heeft... of wat voor straffen ze gaan krijgen. Er zijn in ieder geval twee mensen die op heterdaad zijn betrapt... toen ze die bombrief aan het verspreiden waren. Dus uh, ja... Dus de rechtszaak zal nog wel een tijdje duren. Dus uh, men is nog niet begonnen aan, uh, aan het voorleggen van, van de aanklachten. We gaan er meer van horen. Connie Kees in Athene. Een vrachtschip, een onder Nederlandse vlag vrachtschip. Momentum Scan. Heeft dit weekend uh, een, een reddingsoperatie uitgevoerd. in de Adriatische Zee. We Gaan eens even bellen met kapitein Martin Remeus. Meneer Remeus, wie heeft u uit het water gehaald? Uh, nou, we hebben. Totaal 226 mensen uit het water gehaald. 226 mensen uit het water gehaald. En uh, wat zijn dat voor mensen? Wat waren de omstandigheden? Oh. Uh, nou, we moeten ervan uitgaan dat het om uh, Afghaanse vluchtelingen ging. En de omstandigheden die waren, uh, nou ja, schrijnend, mag ik wel zeggen. Het was een, een houten visserscheepje, uh, wat zinkender was. met... Uh, ja, uiteindelijk uh, 263 mensen hebben daar aan boord gezeten. En uh, op het moment dat wij uh, ons zien kwamen, uh, maakte het schip uh, zwaar water. En uh, ja, op, op alle, alle plaatsen die je maar kunt bedenken, op een bootje van 20 meter, uh, daar uh, zaten mensen op dat moment. Hoe waren die eraan toe? Uh, nou, ja, in paniek en uh, door en door nat en uitgeput. Hoe kwamen u die mensen tegen? Was u gewaarschuwd dat daar iets dobberde? Uh, we wij, wij werden geïnformeerd door uh, de, de Rescue Coordination Center... Uh, ...dat er een vessel uh, in distress was. En dat was uh, precies op onze koerslijn, uh, 17 mijl uh, voor ons uit. Dus met een, uh, met een goed uur uh, konden wij op die locatie zijn. En dat is uh, dan wat we ongeveer aangetroffen hebben. Ja. Wat was het weer op dat moment daar? Uh, We hadden een Noord-Noordwestelijke wind uh, 7 tot 8 met een ruwe zee. Dat is niet al te best voor die mensen? Nee, nee, nee. De, de, de zeeën sloegen ook over, uh, over, het, uh, over het achterdek, waar ook allemaal mensen uh, op de knieën en op de hurken en uh, lagen. Ja. ja, mensen uit Afghanistan uh, uh, heeft u gezegd. Uh, die heeft u allemaal aan boord genomen. Ja. En nu, waar gaan ze heen? hebben ze volgens de instructies van het RCC Pireus en de overheden in Griekenland naar Corfu gebracht? En daar zijn ze door de autoriteiten naar een hotel gebracht. En ja, wij zijn gisteravond weer vertrokken Wij zijn weer onderweg. Nou, nog napratend over die gebeurtenis: wel eens eerder zoiets meegemaakt? Nee, zoiets. Nee. nee. Ze zijn nog aan het bekomen Daarbij bij u aan boord. Meneer Remy is een uh, mooie reddingsactie, als ik het zo hoor... van het vrachtschip Momentum Scan. Reddingsactie in de Adriatische Zee. 241 mensen van een wrak bootje gehaald. Dank u wel voor de uitleg. Ja, graag gedaan. Okay. Sport. Tennis, de eerste dag van de Australian Open... heeft voor Nederland twee overwinningen en ook een nederlaag opgeleverd. Arantja Rus en Robin Haasen die zijn door. Die zitten in de tweede ronde... Maar Timo de Bakker niet. Het zag er wel uh, naar uit dat de Bakker het zou redden. Tegen Gaël Monfils. Hij stond met twee sets voor de Bakker. En in de derde set zelfs met 5-2. Maar toen ging het mis. Ja, veel frustratie. Uh, de eerste set kom ik goed weg. Maar ik denk wel dat ik na de eerste vier, vijf games goed tennis laat zien. En, uh, en ervoor ging. En dat werd uiteindelijk beloond. Ik speel een goede tweede set. Hij en wat minder. En ook de derde set gaat gewoon uh, vrij voortvarend. En, uh, ja, daarna wordt het zwaar. Ik, uh, op 4-1 uh, verrek ik een beetje mijn lijst denk ik. En uh, ja, vanaf dat moment uh, merk ik al dat het uh, in de rally's vrij moeilijk wordt. En, ja, probeer ik er nog voor te gaan. Een lange game op 4-2... waar ik uh, uiteindelijk een paar keer goed serveer, waardoor ik wegkom. Maar daarna met ijsveer gaat het toch mis en, uh, en daarna is het eigenlijk gewoon een beetje over. Bijna Zadies, de bakker verliest drie sets op rij met 7-5, 6-2 en 6-1.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 Arantja Rus haalde dus ook de tweede ronde. Ze knokte zich zojuist in drie sets langs de Amerikaanse Bethany Matic Sands 6-1, 3-6 en 7-5. En in de volgende ronde staat ze tegenover de Russische Svetlana Kuznetsova. En in Tiaf is zojuist bepaald wie het laatste ticket voor het WK Sprint heeft verdiend. Er was een skate-off en Sebastian Timmerman vertelt wie dat laatste startbewijs heeft binnengehaald. Het is Kjeld Nuis geworden uit de ploeg van Jack Ori, de controlploeg. En daar zag het na de 500 meter niet naar uit. Want op de 500 meter won Simon Kuipers... die tijdens het Nederlands Kampioenschap sprint moest afhaken vanwege een blessure. En hij won afgetekend. Pakt op die 500 meter al een halve seconde op Kjeld Nuis. Iets minder dan een halve seconde op Hein Otterspeer. En iets meer dan een halve seconde op Ronald Mulder. Maar op de 1000 meter ging het totaal de andere kant op. Kjeld Nuis wint die 1000 meter in 1,977... ...pakt meer dan een seconde terug ten opzichte van Simon Kuipers. En dus gaat Kjeld Nuis, die op het Nederlands kampioenschap werd gedisqualificeerd... ...vanwege het overschrijden van de lijn, meedoen aan het wereldkampioenschapsprint hier in Ereveen. Het eerste wereldkampioenschapsprint voor hem. Er vallen Ronald Mulder, Simon Kuipers en Hein Otterspeer dus buiten de boot. Sebastian Timmerman over het Schaatsenweg gaan naar de De landen van de Velden, goedemiddag. Goedemiddag Jan. Op de afsluitdijk, daar zit nog wat dichte mist. Uh, verder goed nieuws over de A2 den Bosch richting Amsterdam. Tijdlang waren daar twee reisrokken dicht na een aanrijding. Alles is weer vrij. Tussen Nieuwegein en Maarsen nog wel 6 kilometer. En ook nog een file op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Voor het knooppunt ter staat 3 kilometer. Kwart over een, De hoofdpunten van het nieuws. In Tunesië hebben een paar duizend mensen gedemonstreerd in het centrum van de hoofdstad Tunis. Tien leiders van de harde kern van Ajax krijgen een groepsverbod opgelegd van de Amsterdamse burgemeester van de Laan.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 24 uur met Pierre Bokma Dit is Radio 1 NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nederland krijgt deze week te maken met een van de grootste studentenprotesten sinds de jaren 80. Het leek of de jongeren die na 85 zijn geboren, 1985 dus, alles mee hadden. Ze werden ook wel de generatie Einstein genoemd. Maar wordt die generatie Einstein de nieuwe generatie Pech? In het radiodagboek deze week regisseur en acteur Mark Rietman. Hij regisseert het stuk Experts, dat donderdag in première gaat. En hij repeteert voor de Drie Stuiver opera. Daar wordt ook in gezongen en uh, dat betekent voor Rietman veel oefenen, ook in de auto. Mensen die ons leert hoe men moet leven. Nou, zo zit ik dan, maar dan veel lelijker. <laughs> te schreeuwen. En half twee is het een meerderheid in de Kamer wil dat er een meldplicht komt... voor huisartsen, kinderartsen, maatschappelijk werkers en crashpersoneel... bij verdenking van kindermishandeling. Het is een verplichte uh, meldplicht. Artsen en uh, hulpverleners zijn huiverig voor zo'n meldplicht. Ze willen de vrijheid houden om zelf te bepalen of iets verdacht is of niet. Wat vindt u eigenlijk?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 Het is stil op het Amsterdamse spui. Dat is afgegrendeld door de politie. Zij dat studenten het Maagdenhuis, het administratieve centrum van de gemeentelijke universiteit, bezet hebben. In Den Haag is de studentendemonstratie uitgelopen op flinke rellen met eenheden van de ME. Met de betoging wilden er ongeveer 10.000 studenten protesteren tegen de bezuinigingen op onderwijs zoals minister Ritsen die wil doorvoeren. Kromi Visser is in Utrecht al de hele ochtend waar eh, zojuist een studiemarathon is begonnen. Ja, zeker. Er wordt gestudeerd als actiemiddel tegen de bezuinigingen. Ja, het moet een van de grootste studentenprotesten sinds de jaren 80 worden. Tienduizenden studenten hebben zich intussen aangemeld voor het protest Vrijdag in Den Haag. Jarenlang was iedereen jaloers op die studenten. De jongeren die na 1985 zijn geboren, ook wel de generatie Einstein genoemd. Maar inmiddels hebben ze de wind op alle fronten behoorlijk tegen. Wordt de generatie Einstein dus de nieuwe generatie pech? Ik praat daarover met reclamemaker Jeroen Bosma. Hij is ook de bedenker van die term, generatie Einstein. Welkom. Uh, de studenten van nu uh, zijn dus van die generatie Einstein, uh, geboren na 1985. Wat zijn hun kenmerken eigenlijk? Uh, dat het een hele uh, positieve generatie is, uh, nog steeds. Uh, ik vind ook in, in deze protesten zie je dat ook weer. Het zijn positieve protesten, ze gaan een, een studiemarathon doen, ja. een college-marathon. In plaats van de kont tegen de crypte gewoon, ja, gaan ze ja, gewoon studeren. Ja, in plaats van de stenen uit, uit de stoep trekken gaan ze met z'n allen studeren. Dus positief, dat is iets. Ja, absoluut. Uh, uh, uh, ze zijn uh, heel serieus. Uh, ze zijn ook heel serieus met hun studie bezig. Dat is ook uh, uh, uh, wat dit eigenlijk volgens mij is: is dit ook een schreeuw om gewoon uh, een goed onderwijs, kwalitatief goed onderwijs. Hè, wat natuurlijk uh, een tijdje geleden de middelbare scholieren ook al deden. Dat ze, uh, wat was het, 1250-uur norm, uh, ja. dat ze ook gewoon beter onderwijs wouden. En dat is dit ook. En, en wat, wat, er staat hier zo'n lijstje. Hè? Want we hebben ja. een aantal van die generaties even naast elkaar ja. gezet. De babyboobers, generatie X en ja. die generatie Einstein. Dat ze ook eigenlijk weer terugvallen op traditionele idealen. Dat vind ik wel een bijzonder uh, kenmerk. Ja, ze zijn in heel veel opzichten heel erg traditioneel. Het is ook grappig dat je, dat je als je ziet naar de... Uh, zeg maar de, de drie generaties, babyboomers, de X'ers, waar ik een exponent van ben. Um, uh, de, wij waren een hele negatieve uh, generatie. 1960, 1985, zeg maar. Uh, dat uh, ja, dingetje. precies. Ja. Ja, ja. Met uh, de jaren 80, onze protesten, waar we net een stukje van horen um, Maar als je dan ziet, is dat, dat de generatiekloof tussen de babyboomers en, en generatie Einstein, wat dat betreft, veel kleiner is dan... Uh, tussen generatie ja. Einstein en de X'ers. Dus zij grijpen eigenlijk terug op die, die, die oude generatie... waarvan wij nu zeggen dat ze, dat de, dat ze de babyboomers zijn. Yes. zijn er, bij die generatie Einstein, zijn daar een paar uh, rolmodellen te, te, aan te wijzen? Ik bedoel, noem eens wat bekende mensen die daar onder vallen. Ja, nou, wat, wat je eigenlijk ziet is dat de rolmodellen... Uh, uh, uh, veel meer zijn uh, uh, de mensen die hun dromen waarmaken. Dus niet de grote rolmodellen zoals, uh, uh, zoals wij die kennen... Um, dus raar genoeg, bijvoorbeeld, uh, heel veel uh, zijn hun ouders ook hun rolmodel. Ja, terwijl uh, wij, zeg ik dan, dan even, zetten ons af juist tegen onze ouders. Ja, ja, ja. ja. Met ja. opvallende haarkleuren en zo. Ja, ja. precies. <laughs> ja. Ja. positieve dus handelen in het belang van de maatschappij... Uh, in plaats van hun eigen belang. Hoe kan dat? Ja, dat, dat, dat heeft te maken uh, met hoe de wereld nu is. Met uh, de mogelijkheden die er zijn... De mogelijkheden die ze zien, dat is het vooral. En ze zijn heel erg bezig met gewoon hun eigen ik te ontwikkelen. Dus niet de egoïstische kijk, zelf beter worden. Uh, financieel of qua ambitie. Maar hun ambitie is echt om, om gelukkiger te worden. Ja. En dat doe je lastig zonder de andere mensen ja, omheen. Ze doen het op, op een bijzondere manier. En dat hebben we al gezegd, die studiemarathon. Tegelijkertijd ja. Ja, kijken ze dus ook wel naar die babybooms. Nou ja, daar was die maarthuis bezet ja. en alles. Dus ja. je zou denken dat, dat, dat ze dat dan ook wel overnemen. Maar dat is dan weer niet zo. Nee, hoewel ze wel nu uh, het informatiecentrum ook uh, bezet hebben. Dus uh, uh, misschien komt dat daar vandaan. Uh, maar ja, ze, ze protesteren natuurlijk op een totaal andere wijze. Dat doen ze al een tijdje, maar heel erg uh, van binnenuit. Ze veranderen de dingen gewoon van binnenuit. In plaats van, er moet wel echt wat gebeuren voordat ze op de barricades gaan staan. En uh, ja, dat is nu wel echt aan de hand. Uh, ze zijn gewoon netjes dus eigenlijk. Ja. Uh, lange tijd was iedereen ook jaloers op deze generatie met alle... Nou ja, alle, alle prachtige technische vooruitgang die zij, waar zij van uh, optimaal van kunnen profiteren uh, natuurlijk ook vooral. Uh, uh, uh, en toch is het idee nu dat het misschien wel de nieuwe generatie pech zou kunnen worden. Hoe komt dat? Ja, nou ja, ik, ik vind het geen generatiepech. Maar, uh, maar wat je wel ziet is, is nu dat er gewoon heel veel op hun afgewenteld wordt. Als je, als je dat nu alleen met het studeren al bekijkt. Ik bedoel, uh, ze krijgen steeds uh, korter de tijd. Uh, uh, de, de boete die ze nu hebben verzonnen voor als je langer gaat studeren. Uh, dat betekent dus als jij uh, meer wil weten dan dat je in die korte studietijd uh, kan weten... dat je daarvoor beboet wordt... Uh, ja. ja, of als je er nog eens een keer wat anders naast wilt doen, waardoor je misschien even ja, iets meer. Maar ja, ook nuttige dingen. Ja, precies. Dan krijg je een Voorzitterschap of uh, ja, studeren bij, in het buitenland. Ik of noem maar wat. Uh, ja, ja, precies. Ja. En, en wiens schuld is dat dat zij nu een beetje in de kou staan? Het afgelopen kabinet hebben daar dan kennelijk ook niet genoeg naar gekeken, naar deze club. Nou, ik, ik vind eigenlijk gewoon de maatschappij en misschien de politiek in het algemeen wel. Ik, ik zie nergens uh, uh, voorbeelden van dat, dat er echt gedacht wordt vanuit de studenten: dat de student gewoon uh, uh, op de eerste plaats komt. Dat ja, ja, ik toch altijd hoogdravende teksten vanuit Den Haag horen. Want onderwijs is belangrijk en, en ja. hè, we, moeten, ja. we moeten de, de wereld ja. veroveren ja. via het onderwijs. Ja. Dit kabinet zegt het ook. Ja, ja we zeggen het allemaal wel. Maar we doen het allemaal niet. <laughs> en uh, ja, een ander ding wat je ziet is... is uh, dat nu in het onderwijs een, een, een klacht die je bij heel veel studenten hoort... Uh, is dat aan de ene kant de studiedruk verhoogd wordt. Hè, dat je meteen de goede keuze maakt. Uh, uh, maar dat we ze eigenlijk niet goed voorlichten. Dat is gewoon de schuld van de, de marketeers uh, van alle scholen. Uh, die erop uit worden gestuurd om zoveel mogelijk studenten te werven. En... Uh, en eigenlijk niet nadenken over hoe krijgen we de juiste studenten binnen. Mm. Dus er zijn heel veel studenten uh, uh, die gewoon nu zeggen, uh, nu ze studeren, van ja, als ik dit van tevoren had geweten, had ik een andere keuze gemaakt. Dan was ik iets anders gaan studeren. Ja, en het gaat nog niet eens over alleen maar het studeren. Want we hebben het ook over de pensioenen natuurlijk. Waar zij uiteindelijk mee te maken krijgen. De zorg natuurlijk die, die speelt. Dus het gaat eigenlijk nog helemaal over het onderwijs. Dus ze, hebben echt wel, ze hebben het echt wel zwaar. Terwijl we ze wel hard nodig hebben. Ook nog eens een keer, ja. Absoluut. Is er eigenlijk een club die op dit moment... die zich uh, de zorgen van deze uh, generatie aantrekt? Dat doen ze zelf. Ze nemen het heft in eigen hand, wat dat betreft. Maar ik bedoel, de politieke partijen, we zagen gisteren een manifestatie van links. Ik bedoel, is dat die, uh, nee. verbinden zich die aan deze... Uh, nee, nee, niet... Uh, ja, nu uiteraard, als, als protest uh, wordt geprotesteerd, dus... Cohen maar... heeft daar wel iets geroepen, Wil een pact met, uh, met het kabinet, met Rutte eigenlijk. Uh, die heeft hij daar rechtstreeks op aangesproken. Van, ja. We moeten op dat onderwijs iets gaan doen. Ja, ja. ja. Oppositie ja. en, en de regering. Ja, maar... Als je dan inhoudelijk kijkt, dan, uh, dan zie je dat dat, dat, dat dat niet inhoudelijk is. Dan gaat het nu gewoon over... we moeten wel investeren en niet bezuinigen, wat vrij makkelijk is. Maar wat je eigenlijk niet ziet, is echt een nieuwe visie op het onderwijs. En die nieuwe visie die is heel hard nodig. Want, want uh, de wereld die verandert zo verschrikkelijk snel. Als je nu ziet uh, in mijn vak in marketing... Als je, als je dat nog een vak mag noemen op het moment... maar goed, laten we, dat maar, laten we het maar even een vak noemen... Uh, uh, dan is wat, wat bij alle bedrijven nu speelt, is wat moeten we in vredesnaam met social media? Wat moeten we met Facebook? Wat moeten we met hives? Uh, wat moeten we met het feit dat we transparant zijn. Je mm -hmm. krijgt, uh, uh, en, uh, en daar zou deze generatie een belangrijke rol in kunnen spelen. Dat, dat, Want die werken kan, dat, ja, dat, deze generatie kan dat als geen ander. Maar Boe, je kan het nog niet studeren. Nee, nou ja. Dus het is al een dagelijkse werkelijkheid. Uh, dus ja, ik denk dat we ze heel hard nodig hebben. En ze zullen dat ongetwijfeld ook inzetten uh, in het kader van die protesten. Nou, we gaan zien wat dat gaat worden en of het een, een heel netjes protest blijft vrijdag. Uh, dat ze gewoon keurig allemaal uh, netjes in rij en in koor uh, de, de leuzen roepen. En nog belangrijker misschien, wat er met dat protest gaat gebeuren of er uh, ook geluisterd precies. gaat worden. Zo is het. Uh, dank voor de uitleg. We, gingen, uh, we spraken over de, de generatie Einstein, dus Jeroen Bosma, de bedenker van uh, die term over de studentenprotesten die er aangekomen komen vrijdag in Den Haag. Het radio Dagboek. Deze week met... Mark Rietman, regisseur van het toneelstuk Experts bij uh, toneel speelt dat aanstaande donderdag in uh, Amsterdam in de Stadgouwburg in première gaat. Bij het groot publiek is hij bekend van rollen in tv-series... zoals bijvoorbeeld Pleidooi, Oud Geld en Vuurzee... maar zijn hart ligt eigenlijk bij het toneel. Toch was er een moment, een paar jaar geleden... dat hij aankondigde dat hij zou stoppen met spelen. En dat gebeurde ook, maar hij keerde vrij snel terug... Binnenkort is hij te zien bij het Nationaal Toneel in de Drie Opera. En daarin wordt gezongen. En vandaag volgen we Mark Rietman op weg naar de zangrepetitie. En die begint niet in optimale conditie. Ik kom nu net uh, van de tandarts af. Ik heb twee uur lang in een, uh, een tandartsstoel gelegen Want er moest nog een kies uitbehandeld worden... die een wortelkanaalbehandeling uh, heeft ondergaan al een tijdje geleden. Maar die moest nog even definitief... Uh, Gevuld worden. Dus ik zit een beetje met een dikke lip en een dikke tong. op weg naar Den Haag naar mijn zangrepetities. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan. <laughs> dit dit rij ik vooral als ik terugrijd s'nachts. Maar heel veel luister ik nu naar dit: mensen die ons leert hoe men moet leven. En hoe men zond en uvel vermijdt. Nou, zo zit ik dan. Uh... Maar dan veel lelijker. Beter <laughs> schreeuwen. aan. staan. Gij die u bent. Dat blijft altijd een, een, een, een, een zekere angst. Maar dat is wel de laatste paar jaar minder geworden. Of zo. Ik heb echt steeds meer plezier op het toneel. Ik vind het ook steeds leuker. Het is steeds meer ook echt... Ik, ik doe het ook, ook wel televisie en film, maar, maar op het toneel voel ik me eigenlijk het beste. Het had meer te maken, nou ja, god, toen was ik 15 jaar bezig of zo en toen dacht ik opeens, nou, dit is het. Het was ook, had ook een beetje met mijn acteurschap te maken. Ik had het gevoel dat ik, ik was wel goed bezig, maar mijn, mijn, mijn niveau waarop ik speelde, vond ik zelf, bleef een beetje zo heel, ja, was goed, maar... Ik, ik, ik, ik, ik, ik dacht, ik kom niet verder. Dus toen heb ik uh, is heel hard geroepen, ik stop en toen ging ik andere dingen doen. Wil ik de toneelschool gaan leiden en zo, en een beetje gaan regisseren misschien. Maar ik had voor mezelf het gevoel dat het, nou ja, net iets boven de middelmaat, maar dat ik, dat ik niet verder kwam. En, nou ja, toen even stoppen. En toen kwam ik ook uh, een collega-acteur, Victor Leu, tegen. Uh, toen ging ik weer eens toneel spelen. En toen ging ik bij hem in de regie staan en toen zei hij, nou, dan gaan we... ...deze rol spelen en we gaan niks doen in een grijs middengebied wat wel zeker is ofzo... ...waarvan ze misschien wel denken in de zand, nou dat is best goed of zo Maar we gaan alle zinnen, we doen gewoon elke zin nemen we een risico mee. We gaan niet in een veilig gebied zitten. En dat heeft uh, eigenlijk mijn acteurschap ook wel losgeschud. En uh, ja, vind ik het nu het leukste vak van de wereld. <laughs> Dikke snee afsnijden... En dat bij een verdoving. Komt allen. Hoe daarvan leeft de mens? Zo, we zijn er. Goedemorgen. Als ik de muziek weet, dan kan ik de nootjes een beetje volgen. Dus daarin is het soms een steuntje. Maar ik kan niet vanuit dat boek. De melodie zelf begrijpen. Nee, daar gaat het anders. Sluit toch nu hard, niet af en medelijden. Gij mensenbroeders, gij die naar ons leeft. Ik kan best goed met, vind ik altijd zelf wel goed met regisseurs. Ik ga ervan uit dat er mensen met kwaliteit tegenover me staan waar ik mee werk. Dus ik. Ik ga altijd precies doen wat een regisseur vraagt, tot ik er niet uitkom. Tot ik het na vijf keer probeer en denk ja, ik snap dit niet of ik kan dit niet. En dan ga ik er wel een beetje aan, ook aan schudden. Nee, ik hou gewoon dat het, dat het in harmonie gaat. En dat, dat probeer ik zo lang mogelijk vol te houden, tot, het, tot ik echt denk, nu, ik snap het niet. Dus ik wil nu, ik wil nu veranderen, dan ga ik er aan morrelen, maar niet. Ik ben niet iemand van het conflictmodel. Van het, van het, van het. En dit tot god Dit tot god uh, Goed, mooi Dit is, dit is goed uh, Ja, jij helpt me wel met Ja, ik help me nu met de piano nog een beetje mee Maar dat ja. zit op een gegeven moment uh, laat goed. ik dat steeds meer weg Mark Riedman in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bluimens. Terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. de meldplicht bij verdenking van kindermishandeling gaat te ver. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Dick ter Hark. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Pieter van Vollenhoven onderzocht 27 gevallen van fatale. en bijna fatale kindermishandeling. De overheid faalt in het beschermen van kinderen. Van Vollenhoven start het onderzoek. naar aanleiding van deze zaak. De dood in 2003 van de driejarige Savannah. was aanleiding voor het grootscheepse onderzoek naar kindermishandeling. Hoe vaak er sprake is van ernstig letsel, is onbekend. Maar de Raad durft wel te schatten dat minstens 35 kinderen per jaar aan de gevolgen overlijden. De mak is eigenlijk dat wij de ouders laten prevaleren. Dus als de ouders niet meewerken, dan, uh, dan, dan, dan, dan valt er weinig te doen. Maar dat geldt ook voor de beroepskrachten die de ouders vergezellen. zoals een huisarts of andere personen. Die hoeven ook niet mee te werken aan informatieverstrekking. De laatste die u hoorde was meester Pieter van Vollenhoven die dat onderzoek dus deed. VVD, PVV en PvdA die pleiten nu voor een meldplicht voor kindermishandeling. De huidige verplichte meldcode volstaat wat hen betreft niet. De roep om zo'n meldplicht is weer aangezwollen na de snoeiharde conclusies van Van Vollenhoven in dat rapport over kindermishandeling vorige week. Is een meldplicht het ei van Columbus of levert het een hele hoop onterechte aangiftes op omdat zorgverleners bang zijn dat ze zich misschien niet aan de wet houden? of dat mensen gewoon helemaal niet meer bij de dokter komen... met het risico natuurlijk dat ze daar dan tegen het land lopen. Ik praat erover met VVD-Kamerlid Brigitte van den Burg. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met drie keuzes. Je mag alleen maar kort antwoorden, namelijk ja of nee. Hier is de eerste. De meldcode die twee weken geleden inging is nu al achterhaald. Ja. Met de meldplicht is kindermishandeling voor goed verleden tijd. Uh, nee. En ik krijg het CDA ook nog wel mee. Ehm... Um... Ja. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> um... Is dat een belofte of een dreigement trouwens? Dat klinkt een beetje zo. Geen van beide. <laughs> Oké, okay. Het is een hoop. U mag het zo meteen nader uitleggen. Uh, de stelling nog even, waar u als luisteraar ook op kan reageren. Meldplicht bij verdenking van kindermishandeling gaat te ver. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl En twitteren, ook dat is een mogelijkheid, atstam.nl. Um, ja, mevrouw Van der Burg, ik denk dat we u bij uh, oneens kunnen uh, neerzetten. Een meldplicht bij verdenking van kindermishandeling gaat te ver. Dat klopt volledig. U, de VVD pleit al um, heel lang voor een meldplicht. En uh, de reden is dat kinderen uh, die mishandeld worden... zich in een zeer kwetsbare positie bevinden en een ellendige positie. En uh, we zien ook dat professionals uh, uiteindelijk niet melden... omdat ze denken dat ze het zelf wel kunnen oplossen... En uh, dat blijkt in de praktijk hmm. ook heel vaak niet het geval te zijn. Want er wordt al heel lang ge gepraat over zo'n meldplicht, hè? Uh, over de invoering daarvan. Uh, is er dus nog steeds niet van gekomen. Wel uh, onlangs, 1 januari ingegaan, die meldcode. Dus het is wel raar om dan nu ineens alweer met die meldplicht te komen. Nou ja, voor die meldcode uh, is ook een stuk opleiding uh, gegeven. Dus dat is prima. Dat betekent ook dat we het gelijk door kunnen schakelen naar die meldplicht. Want wat nou blijkt, ook in de praktijk, tenminste wat ik van de mensen hoor is voor zo'n professional is het ook heel lastig om te melden. En ik ben zelf ook ouder. Nou, stel je nou voor dat de huisarts tegen mij zou zeggen... als ik met mijn kind kom en voor de derde keer rare blauwe plekken... of iets is anders. Um, we gaan uh, dit melden, want er worden, zoveel, honderd, er worden honderdduizend kinderen in Nederland mishandeld. Ja. En we willen daar wat aan doen. Ik zou dat als ouder niet leuk vinden. Maar omdat het bij iedereen gebeurt waar het vreemd is... en dat er even gekeken wordt, zou ik dat wel accepteren. En het geeft die professional de mogelijkheid om, zeg maar, wel die melding te doen. Terwijl nu vaak heel veel druk wordt uitgeoefend. Ook door leidinggevenden, bijvoorbeeld in de crash-sfeer. Van, doe dat nou niet, want weet je het wel zeker? Nou, je weet het nooit zeker. Ja. Ik hoorde vanmorgen Steven van Eyck op de radio. De, de, de, de voorzitter van de huisartsen uh, is dat, hè. Die zijn echt, echt tegen, gewoon. Hij was echt fel. Uh, hij zegt van, het, uh, bijvoorbeeld, het eerste risico is al... dat mensen misschien niet meer met hun kinderen bij de dokter komen. Ja, nou ja, goed. Als het, uh... Kijk, het is ook een meldplicht voor hè? Dus het geldt ook voor crashmedewerkers wat ons betreft en ook voor leraren. En die kinderen zullen toch op school moeten komen. En als kinderen bijvoorbeeld niet op school komen... dan hebben wij hier de leerplichtambtenaar om daar achteraan te gaan. Mm. Um... Dus ik ben daar uh, wat minder bang voor dan uh, meneer Van Eyck. Bovendien is het zo dat we al jaren zien dat dit cijfer stijgt... En dat er elke keer dit soort argumenten zijn. Ik vind dat we nu maar eens voor het kind op moeten komen. Want die kan geen kant op. Ja. Nou ja, goed, daar vindt u hem aan zijn zijde. Want dat, dat zegt hij ook. En hij zegt: de vraag is alleen of je dat oplost met een meldplicht. Uh, uh, hij zegt ook van: een arts wil eigenlijk gewoon zelf uh, het moment kunnen bepalen waarop dat gaat. Dat kan bijvoorbeeld ook nog via een tussengesprek of zo met die ouders. Uh, en, en, en op die manier achterkomen. Ja, dat, uh, dat kan. Maar we hebben dat jaren gezien dat dat gebeurt. En we zien ook de gevolgen daarvan. Dat uh, juist in het rapport van Vollenhoven wordt aangegeven... dat juist de gezondheidszorg weigert informatie te delen en te melden. Terwijl dat wel kan, volgens het College Pers uh, Bescherming Persoonsgegevens. En uh, wij vinden dat uh, juist die verschillende meldingen... Zeg, kijk, op school is een vermoeden niet pluis en bij de huisarts... Nou, juist die combinatie van die meldingen ja. leidt vaak tot het ontdekken van kindermishandeling. Ja. Maar dat gaat dus kennelijk nu ook nog niet goed. Dat die, die informatie niet uh, overal uh, tegelijk wordt uitgewisseld of zo. Nee, juist uh, de medische sector uh, is daar zeer terughoudend oh. in. Um, en dan wordt het wordt opgevoerd. Maar juist het College Bescherming Persoonsgegevens heeft gezegd... in dit soort gevallen geldt dat niet. En is dat geen reden om niet oh. die informatie door te geven. Van zei nog iets anders. Hè? Stel uh, dat je dit nou in gaat voeren, dan, dan moet je toch echt kijken naar de opleiding. Want je moet het ook wel kunnen herkennen. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. Dus dat vind ik een hele goede opmerking. Daar is afgelopen jaren ook al meer gedaan. Maar er moet nog veel meer plaatsvinden. We hebben ook al jaren gepleit voor meer aandacht in de opleiding van artsen. Daar is een toezegging op gedaan. Tot dusver is dat zeer beperkt. Vaak maar een halve dag per week. Of een dag, uh, halve dag in de hele opleiding. Of uh, een dag. Dus wij vinden dat dat veel uh, duidelijker is een onderdeel van de ja. opleiding moet worden van artsen om te beginnen... maar ook van verpleegkundige, ja. leraar en crash-medewerkers. Ja. Maar het bezwaar van die professies is natuurlijk dit. Hè? Stel je hebt een meldplicht, oké, okay, dan, dan, dan ben je huisarts... en dan komt er iemand bij jou binnen waarvan je denkt... nou, dat is niet helemaal in de haak, en dan meld je dat. En dan? Het gaat er uiteindelijk natuurlijk om dat daar wat mee gaat gebeuren. Ja, dat is uh, juist. Maar juist als je die uh, meldingen hebt... en ergens anders is datzelfde niet-pluisgevoel... dan kan er op een gegeven moment... Een onderzoek gestart worden als daar reden toe is. Want we moeten ook opletten dat ouders, uh, dat er niet gemeld wordt om te pesten. Maar daar kijkt uh, de AMK, dus de melding kindersmishandeling, goed naar. En uh, dat het onderzoek wordt opgestart om te kijken of er daadwerkelijk wat mm -hmm. aan de hand is. Maar goed, die AMK die zal het heel druk krijgen, want er zullen dan heel veel meer meldingen komen, denk ik, dan nu. Nou ja, of ze krijgen het juist makkelijker omdat de meldingen makkelijker te combineren zijn. En nu moeten ze heel veel tijd besteden aan het uitzoeken of een melding daadwerkelijk terecht is. Terwijl als je al op verschillende plaatsen een melding hebt... en de juiste informatie zeg maar, op een presenteerblaadje aangeboden krijgt... dan kan je ook sneller tot een risico-inschatting komen. Nou, nou, nou hoorden we net al even in het, het geluidsmoment wat we hiervoor lieten horen. Dat waren zo wat dingen over deze hele kwestie. Daar kwam ook die zaak van Savanna nog even aan de orde. Misschien een beetje de aanleiding voor dat hele verhaal. Om er nog eens een keer weer heel duidelijk naar te kijken. In ieder geval de aanleiding voor het onderzoek van Van Vollenhoven. Ja, daar kwam jeugdzorg al over de vloer. Dus de vraag is, kun je door middel van een meldplicht... dit soort ernstige fatale gevallen voorkomen? Nou, het heeft ook met een, uh, een manier van uh, denken te maken. Uh, op dit moment zijn de verschillende deskundigen... Zeg maar, die denken dat ze het probleem zelf kunnen oplossen. En um, daar moet juist de aandacht op gericht worden. Dat je veel meer kijkt van welke informatie is uit verschillende invalshoeken. Daarbij ontbreekt vaak die medische informatie. Bijvoorbeeld dat ouders geestelijke problemen hebben of wat dan ook. En als je die informatie zou combineren, heb je een mogelijkheid om een veel betere risicoanalyse voor de situatie van het kind te maken. Van moet het uit huis geplaatst worden onder toezicht? Of zijn er nog andere mogelijkheden? En de VVD is niet voor meer uit huisplaatsingen of voor onder toezichtstellingen. Wij willen met name gaan kijken, en daar zijn we nu mee bezig, van hoe we kunnen zorgen dat niet dat kind uit huis geplaatst ja. wordt, maar de dader. Ja. En, en over die meldingsplicht nog even. Hè? Want stel dat je dat dan invoert, dan, dan moet dat... Maar wie, wie controleert of, of bijvoorbeeld artsen, neem ik dan maar weer als voorbeeld, dat ook doen? Wat zijn de sancties als je niet meldt? Nou, daar wordt uh, naar gekeken. Maar je zou, er komt ook een meldplicht, mishandeling in, uh, zeg maar in de langdurige zorg. En daar zou je bij aan kunnen sluiten. En daar wordt aan boetes gedacht. Maar je kan ook denken aan iets met het, uh, als het in de medische zorg, uh, medische sfeer ligt, aan het uh, gezondheidsregister. Uh, en natuurlijk aan de inspectie gezondheidszorg. Ja. Verhoudingsgewijs, we hebben we dat even uitgenodigd, zijn er weinig landen met zo'n meldplicht. Uh, de oudste dateert uit 1963 in de Verenigde Staten. Daarna volgt er nog Canada, Australië, Denemarken, Finland, Frankrijk en Zweden. Hebt u het idee dat het daar uh, dan veel beter gaat op dit punt? Nou ja, wij constateren in elk geval dat het in Nederland niet goed gaat op dit punt. En dat uh, de, het kind is te kwetsbaar om dit maar over ons heen te laten gaan... en maar weg te kijken. En wij vinden als VVD dat je dat uh, niet moet doen als politieke partij. Maar ook dat uh, zeg maar de professionals in het veld dit niet zouden moeten willen. En wij willen ook die professionals die wel willen melden... een steuntje in de rug geven. Tegen het argument weet je het wel zeker... En vervolgens wordt er gezegd, bijvoorbeeld door de leidinggevende, van meld maar niet, want het zet onze relaties met de ouders onder druk of met die cliënt, en hmm. daar willen we van weg. Ja. Want de, die onderzoek hebt u ook gezien, uh, dat, uh, zeg maar, dat er eigenlijk nauwelijks verschil is hè, in, in meldingen tussen landen met en, en zonder meldplicht. Ja, nou ja, wij constateren in Nederland dat het aantal meldingen... bij huisartsen bijvoorbeeld maar 1,75 procent is. Terwijl bij politie is dat 28, 29 procent. Dat is al jaren stabiel, die verhouding. En dat betekent gewoon dat er veel te laat een melding komt. Dan is alle schade al en ellende al aangericht. En wij vinden dat dat naar voren moet. Die huisarts is er ook voor het kind. En die zou ook voor de belangen van het kind op moeten komen. Ja, ja. En, en, en ook als een deel van die meldingen, want dat blijkt ook uit allerlei studies, eh, niet gegrond is. Bent u niet bang dat die meldingen dan steeds, steeds minder serieus genomen worden? Nou, daar heb je dan uh, de selectie bij het uh, algemeen meldpunt kindermishandeling voor. Het is niet zo dat als daar je kind gemeld wordt, dat je automatisch, uh, dat dat betekent dat je een kind mishandelt. Dat is nu ook niet zo. Zij kijken daar serieus naar en pas als er... Zeg maar duidelijke aanwijzingen zijn dat dat het geval is, wordt actie ondernomen. En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Ja, we gaan praten over die uh, meldplicht zoals u dat graag zou zien in Nederland. Uh, dat doen we uh, ook met onze luisteraars. Daar gaan we nu naartoe. Kom ik zo meteen bij u terug om die uh, reacties even door te nemen. De stelling dus: een meldplicht bij verdenking van kindermishandeling gaat te ver. Um, voorlopig eens, 38% procent oneens, 62. Er is door 1120 mensen gestemd. Standpuntrel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u spreekt met van S. Uh, ik ben 79 jaar. Ik ben in 31 geboren. En ik had ouders die veel ruzie hadden met elkaar. En die totaal geen belangstelling, heel weinig belangstelling hadden voor de kinderen. Uh, nou ja, vooral die ruzie zit daar wat je erg zenuwachtig van. Ik heb er altijd nog last van en mijn familie ook wel kinderen, de broers en zussen. Maar zich dat in blauwe plek of was het vooral geestelijk. Nee, ja, ja, emotionele ja. verwaarlozing. Je telde niet mee. Je moet je mond houden en de, de ouders ja. hadden ruzie en dan word, je, dan, word je, dan word je, dus toch, ja, dan je nog ja. emotionele. Maar verwaarlozing. Maar da, da, daar niet zou een doen. huisarts nu dus niet achter kunnen komen als het niet van zelf had gehoord. Nou ja, kijk, ik wil voor pleiten voor vooral dat de mensen die met kinderen in aanraking komen, als speelplaatsen of uh, crèches en zo, dat ze ook kijken naar kinderen die uh, zich afzijdig houden, die stil zijn, ja. die een beetje somber ja. blik in hun ogen hebben. Die groep is misschien nog wel groter dan, ja. dat weten we dus niet. Maar... E eens of oneens met deze stelling. De, de, de, de stelling was dat. Uh, een meldplicht bij verdenking van kindermishandeling gaat te ver. Nee, dat gaat niet te ver. Oké, okay, goed. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, die stelling dat er een meldingsplicht moet komen bij een verdenking van kindermishandeling, die is op zich onzinnig. Want die, die, die, die, die, die uh, stelling of die verplichting, die, die is er al degelijk. En er wordt in de jeugdzorg door huisartsen heel consciëntieus mee omgegaan. En er gaat een beetje een suggestie vanuit dat hulpverleners en artsen daar niet al te serieus mee omgaan. Nou, het zou je als hulpverlener maar gezegd worden in deze tijd. Dus u vindt die meldplicht helemaal niet nodig? Gebeurt al goed, zegt u nu. Nou, het in, extreme, in extreme vorm zou het zo zijn... dat in de woorden van, uw, van uw, uw studiogast... als ze consequent is... dan moet dus elke huisarts die een kind met een schrammetje tegenkomt... direct gaan denken aan mishandeling door de ouders... en mm. tot een melding moet komen. Ik vind het goedkoop... Politiek misbruik van allerlei excessen, zoals met die Am Amsterdamse maniak. En, en ja, eh, eh, het, het spreekt van heel weinig vertrouwen nee. in de hulpverlening en in de gezondheidszorg. Goed. En ik vind dat heel dubieus. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, Margarita Walten. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, ik vind het niet te ver gaan dus. Verder vind ik dat uh, roken bij kinderen ook... Uh, Erkend moet worden als een vorm van mishandeling. En ja. Daarnaast vind ik dat uh, men niet alleen moet spreken over kindermishandeling, maar ook oudermishandeling, geestelijk en lichamelijk. Ik heb gemerkt dat er op dit moment nog geen onafhankelijke vertrouwensarts daarvoor is. En dat vind ik een leemte. Ja. Want die is wel voor kindermishandeling en terecht. Um, als mensen zich vergissen wat betreft een, een melding, dan moet er wel sportief excuus worden aangeboden aan degene die daar slachtoffer van wordt. Ja. Ik vind het ook belangrijk. Want er worden natuurlijk ongetwijfeld fouten gemaakt, ook bij een meldingsplicht. Zeker. En dat, dat, dat gebeurt als mensen iets doen. Dat, dat doe ik ook af en toe zelf. En, maar dan moet je wel zo sportief zijn en excuses ja. aan te bieden. punten zijn duidelijk. Dank u wel. Standpunt.nl. goedemiddag. Goedemiddag met uh, Korthout arts uit arts Sleerijk. Artsen dank u.nl. Ik ben voor de stelling. Meld gaat te ver. U gaat. U vindt het te ver aan. Ja, vind ik te ver gaan. Maar ik wilde een ander punt even inbrengen, inhakend op wat uw spreekster zweven zei: dat het in de opleiding van artsen zou moeten. Nou, is er anderhalf jaar geleden een prachtig boek verschenen: Medische, medische literatuur, herkenning van letsel door lichamelijk geweld, ja. door meneer Reinders. Ik heb dat boek gekocht. Ik heb het binnen een dag van, van kaf tot kaf en weer teruggelezen, zeer instructief. Later gaf die sprekers, of de schrijver van uh, dat boek een uh, cursus voor artsen, nascholing. Ja. Ik heb het direct opgegeven, maar de cursus werd afgebeld... want er waren niet genoeg uh, artsen die belangstelling hadden, dus kwam op de lijst. En de tweede cursus is wederom wegens gebrek aan belangstelling weer geannuleerd. Ja, maar dat mogen uw collega's zich dus aantrekken dan? Ja, dat moeten uw collega's aantrekken. Ik vind het een schandaal, ik zit smachten op die cursus... Ja. Maar er zijn nog geen acht of nog geen tien artsen ja. in Nederland... die zich intekenen op die cursus. Ja. Nog even, los daarvan, want dat zouden ze gewoon allemaal moeten doen... zegt u ook eigenlijk, zeker nadat u dat boek hebt gelezen... maar nu is er dus een Kamermeerdheid voor zo'n meldplicht. Waarom, zeg nou eens even een paar zinnen waarom u daar niet, niet eens... waarom u daar tegen bent. Artsen hebben natuurlijk vaak een taak voor het systeem waar het kind in zit. En op een gegeven moment dat er een meldplicht is... Uh, ja, dan kun je niet meer uh, voor dat systeem doen wat je moet doen. Dat raakt aan, uh, aan het geheim... en dat is niet het beroepsgeheim, het geheim van de dokter... maar dat is het geheim van de patiënten en van alle patiënten. En naarmate je maar goed genoeg bent, bent voorgelicht over hoe je letsels kunt herkennen... kun je het ook beter inschatten en bespreekbaar maken... En... Ben je er vrijwel zeker van? Nou ja, dan kun je natuurlijk altijd nog, ook als arts of als andere hulpverlener, uh, anoniem melden. Nou, en, en dat gebeurt nu ook al, zegt u? Dat gebeurt nu ook al. Nou, hebt u daar zelf mee te maken gehad bijvoorbeeld al eens een keer? Nee, en als je weet dat er zoveel gevallen zijn met uh, lichamelijk letsel of sowieso, of, of mishandeling in een gezin dan weet ik dat uh, 10% van de kinderen in mijn praktijk eraan blootstaan... en ik ken ze nog niet eens. Maar ik weet te tegenwoordig tenminste wel op basis van dat boek... maar ik op moet letten. Ja, goed. Dank u wel voor het bellen. Uh, het was een arts, dus daarom liet u hem even iets langer aan het woord. Ik hoop dat u dat niet erg vond. Hallo, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg maar. Oh, natuurlijk nee, niet manelijk, ja. Het uh, is inderdaad een punt van... Uh, controle is altijd belangrijk, dus als je een meldplicht uh, instelt dan moet je het ook kunnen controleren. En als je het niet meldt, hoe wil je dan controleren dat het niet gemeld is? Dus dat vind ik op zich wel een vraag waar je misschien nog ander op gegeven kan worden straks. Dus als een arts niet mee wil werken bijvoorbeeld, dan, dan zal, zal niemand nou, dan dat je uiteindelijk weten. Werken. Het gaat om je eerste melding en vervolgens, zou dat, dat is je plicht. Maar als je het niet meldt, hoe wil je dan controleren nou, dat je ja, degene bent... Ja. Dus dat is een beetje een moeilijk punt, lijkt mij... Een ...mishandeling wat dat eigenlijk is. is moet dan ook uh, goed omschreven worden. Kinderen die veel buiten spelen of, of overactief zijn... ...met blauwe plekken enzovoort. Wanneer is het uh, mishandeling? Wat wel, uh, denk ik, heel belangrijk is... ...dat als je zoiets constateert... ...dat je uh, gemakkelijk, als je dat vermoedt... Dat je gemakkelijk andere bronnen van informatie ook krijgt uit de omgeving van het kind. En dat zou misschien wel toegankelijker moeten worden. Kijk, het is dus een gevaarlijk, in verband met de wet op de privacy, om medische gegevens snel uit te wisselen. Maar je mm. moet een beeld krijgen van de situatie om een kind heen. Ja. En dat kan nooit op basis van één bron zijn. Dus dan moet je eerst wel weer ja. hebben tot meerdere bronnen, denk ik. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Ja, zeg maar mevrouw. Goeiedag, u spreekt met uh, Margot Bleker. Ik uh, werk veel met pubers. en uh, ik ben in eerste instantie ben ik het eens met, of niet eens met de stelling. Ik vind verplichting prima. Uh, maar wat ik wel zie is dat uh, kinderen ook vaak heel loyaal aan hun ouders willen blijven. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken wat daarna gebeurt, uh, als er een melding is gedaan, en hoe coach je ouders goed en hoe blijf je toch zo goed mogelijk bij die kinderen en die ouders. Want het is een dramatische ervaring ja. voor alle partijen. Nou ja, dat, dat hoorde ik de, voor, de, de, de, de woordvoerder namens de huisarts ook zeggen vanmorgen. Die zegt van ja, als je een meldplicht doet, dat is één... maar dan moet je natuurlijk de follow-up ook nog hebben... Want, ja, want daarmee is het probleem nog niet opgelost. Ja, ja. En daar bent u het mee eens. Goed, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Goedemiddag, u spreekt met Hans van Hester, Tilburg. Ik ben het absoluut niet eens met een meldplicht. Ik vind dat een meldcode... Uitgebreid mag worden, dat er eventueel keuzes aan toegevoegd moeten worden om uh, ja, kindermishandeling te kunnen herkennen, zowel uh, lichamelijk als uh, geestelijk. Daar ben ik het prima mee eens. En ik vind verder dat huisartsen over het algemeen intelligente mensen zijn die goed in kunnen schatten hoeveel ze daarin moeten gaan. Ja. Echt individueel. Uh, in, zeg maar. ja, goed, dank voor het bellen. Ik ga snel terug ja. naar uh, Brigitte van den Burg, uh, Tweede Kamerlid voor de VVD. U hebt meegeluisterd mevrouw van den Burg. Wat, uh, wat dat heb ik u... zeker. Wat, ja, u, nou, een arts bijvoorbeeld die zelf even belt, dat is altijd mooi natuurlijk als het over zo'n onderwerp, onderwerp gaat. Ja, nou, um, ik, um, het viel me op dat de arts aangaf dat zijn eigen collega's die cursus niet gaan volgen. Ja. En dus niet herkennen wat kindermishandeling is, want daar moet je wel goed naar kijken. Want dat zijn de tweede bellen, ja, dan moeten we elk schammetje gaan melden. Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet juist uh, leren herkennen wanneer het kindermishandeling zou kunnen zijn. Wanneer het te toevallig is, wanneer het blauwe plekken op rare plaatsen zijn... wanneer het achter elkaar voorkomt, dan moet je gealleteerd worden. Daar zijn opleidingen voor en die moeten die artsen volgen. Ja. En dat doen ze onvoldoende. Dus ik ben het er niet mee eens dat die artsen het nu allemaal al zo goed doen. Dat blijkt ook niet uit de cijfers. Want uh, het punt is dat... de aantallen kindermishandelingen stijgen... en dat de meldingen niet toenemen vanuit artsen. En je zou verwachten, en dat geldt ook voor andere professionals... dus juist in die beginfase, mensen die veel met kinderen te maken hebben... dat die het zouden signaleren. En ik was het erg eens met mevrouw Bleker. Um, ik vond dat zij een prima verhaal had. En juist ook het punt van dat je heel goed moet kijken... van hoe los je nou het probleem op. Het probleem is niet per definitie uit huis plaatsen of onder toezicht stellen... Je zult moeten kijken van hoe kun je samen dat probleem oplossen. Maar dan moet het wel op tafel liggen en bespreekbaar zijn. En een heleboel ouders willen ook hulp. Laten we daar ook duidelijk over zijn. Ja. Nou ja, het, pro het probleem is toch ook, en dat hoor je ook in die reacties door. Hè. Uh, iemand had het ook over. Je zult maar inderdaad een overactief kind hebben... dat voortdurend uit, uit de bom klettert en, uh, en af en toe een blauwe plek oploopt. Aan de ene kant zou je dat toch moeten stimuleren. Kinderen zitten alleen maar achter die computer. En dan krijg je ineens als ouder te maken met... Uh, men een heel, heel traject van, uh, van ja mishandeling uw kinderen misschien niet. Dat moet je toch ook willen voorkomen, lijkt me. Nee, dat willen we ook voorkomen, maar als je die opleiding... als dat goed in orde is, en daar zit je druk op... ook met zo'n meld, uh, meldplicht, en uh, je hebt de verschillende bronnen... dus de onderwijzer, maar je weet ook dat een kind op turnen zit... waar ook het een en ander vaak gebeurt... En je weet nog een paar dingen, dan kun je ook verklaren... bijvoorbeeld dat dat bij turnen is gebeurd of ergens anders... op schoolplein, mm. et cetera, en dan hoeft zo'n melding niet. Nee. En, en de reactie van, van sommige mensen die zeggen van... ja, dit is alleen maar... Hè, we hebben die zaak in Amsterdam gehad natuurlijk... en nu wil de politiek ineens ook spierballen laten zien van... we moeten nu nog verder en met die meldplicht is alles opgelost. Nou, dat is absoluut niet het geval. Want zoals ik al zei, de afgelopen vier jaar heeft mijn collega Desintje Hamming in de Kamer hier al regelmatig voor gepleit. Zonder enige steun van andere fracties. Gelukkig is er nu een Kamermeerderheid. Gelukkig voor al die kinderen die hiermee te maken hebben. En het wordt tijd dat we het kind centraal zetten en niet wegkijken. Maar, en nu gaat de druk bezig om het CDA ook nog zover te krijgen dat ze meedoen. Maar nou, dat, dat zei... zou inderdaad heel mooi zijn. <lacht> ook gezien deze rapporten. Want daar staan toch wel hele uh, schijnende zaken in over hoe het nu loopt voor deze kinderen. Ja. En die kunnen geen kant op... Dat zijn de meest kwetsbaren in onze samenwerking. Ik dank u voor uw bijdrage aan stand.nl, Brigitte van den Burg van de VVD. Kijk nog even naar de tussenstand op onze site. Een meldplicht bij verdenking van kindermishandeling gaat te ver. Eens 38 procent, oneens 62. Dat zijn dus mensen die zijn voor die meldplicht. Ruim 1200 mensen hebben er gesteld, ge gestemd. Thijs van den Brink is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, bij ons te gast is zometeen Carlo de Bruin. Hij stond op de uh, nummer 2 van de PVV-lijst in Noord-Holland, maar daar is hij uh, afgegaan. Uh, volgens eigen zeggen vanwege zijn bedrijf. Dat zou uh, moslimmeisjes aan het werk willen helpen... en dat zou bij de PVV niet goed gevallen zijn. Maar de PVV zegt hij kon geen verklaring omtrent gedrag overleggen... omdat hij te veel gedronken had een paar keer. Nou, we gaan van horen hoe het nou precies zit. Ook de gast is uh, Jeffrey Wijnberg, dat is een, een psycholoog. En die uh, heeft een boek geschreven over de stelling... Vrouwen hebben altijd gelijk. Dat weet je toch al lang. Wat is dat nou weer voor onderzoek? Dat weet je toch gewoon. Nee, het is geen Kijk. onderzoek, het is een boek. Allemaal oh. columns. Okay. Jij wist het al. Ik, ik, ik vond het, het Ik nieuws. merk dat elke dag weer vrouwen hebben altijd gelijk. Veel plezier zo meteen. Na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV